Levi van Eck met het NOS-journaal. In Engeland hebben vier mannen jarenlange celstraffen opgelegd gekregen... vanwege hun betrokkenheid bij de fatale smokkel van 39 migranten. De lichamen werden in oktober 2019 gevonden in een koeltruck in Essex. De hoogste straffen zijn voor twee mannen... die volgens de rechter het belangrijkste aandeel hadden in de smokkel. Zij moeten 20 en 27 jaar de cel in. De rechter zei dat de migranten in ondraaglijke pijn zijn gestorven. Farmaceut AstraZeneca gaat 60% minder vaccins leveren aan de EU. In plaats van de geplande 80 miljoen vaccins die de lidstaten zouden krijgen in het eerste kwartaal, worden dat er 31 miljoen. Nederland zou in het eerste kwartaal genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen krijgen. Dat wordt nu dus ruim gehalveerd. Volgens de farmaceut komt dat door productieproblemen in een fabriek in België. AstraZeneca moet volgens afspraak in het tweede kwartaal meer dan 80 miljoen doses leveren. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of dat gaat lukken. De farmaceut heeft vandaag wel 2 miljoen doses van het vaccin aan Marokko geleverd. Dat is de eerste levering aan een Afrikaans land. In Groningen is een supermarkt overvallen. Meerdere mensen haalden de winkel overhoop en namen verschillende producten mee. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Omwonenden hoorden een harde knal op het moment van de overval. De politie in Groningen denkt dat er mogelijk zwaar vuurwerk is gebruikt. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle versloeg in Tilburg Willem II met 3-1. Door de zegen neemt Pek afstand van de onderste regionen... terwijl Willem II naar de voorlaatste plaats op de ranglijst zakt. Het weer. Vannacht neemt de kans op een bui toe en lokaal kan er, een winterse, kan er winterse neerslag vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. komende dag is het bewolkt en valt er wat regen en natte sneeuw. Het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 is hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo goed. split een nieuwe chain, have enough now shit the fuck is alles cake in the lockdown heb die toen nog eens een days als een sport now ik weet dat je goed begrijpt ik doe wat ik doe altijd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 The ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. Jongen, ik ben op de move altijd. De move altijd like. aan. Uh, uh. Jongen, dit is doe altijd. Voor de familie, die bloed met mij. Doe ik wat ik doe altijd. Doe altijd.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 No Ik See Maybe you Maybe did. did Maybe you Music and fashion colored lights 6.9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 From you, it's about time. to walk out and walk out.